Frankrijk wil zijn troepen in Mali de komende drie maanden halveren, Dat zei president Hollande op de Franse tv. In Mali zijn nu 4000 Franse militairen. Die helpen het leger van de voormalige Franse kolonie... en andere Afrikaanse troepen om opstandelingen te verjagen. Hollande zei dat hij het aantal Fransen de komende tijd terugbrengt... naar 2000 in juli en naar 1000 aan het eind van het jaar. Dan nog wat weer, vanavond en vannacht in het noorden, mogelijk wat sneeuw. Morgen hier in daar zon, bij een temperatuur tussen 4 en 6 graden. Dit was het NOS Journaal. NOS, NOS, NOS Radio Langs de lijn, met Robert Meder. Ja, goedenavond lange afstand zwemster Lindsey stopte mee. Het missen van de Olympische Spelen in Londen was zo'n grote teleurstelling dat ze zich niet meer kan opladen voor al die trainingsuren in het water. Het is gewoon mooi geweest. Jarenlang heeft het zwemmen centraal gestaan. Ik ben op mijn zesde begonnen. En uh, voor mij is het gewoon nu uh, tijd voor iets anders. En begin februari werd wielrenner Johnny Hoogeland in Spanje aangereden tijdens een trainingsritje. Prompt lag zijn voorjaar in Duigen. En twee maanden later zit Hogeland weer op de fiets en gaat het goed met hem. Sommigen zeggen van ja, misschien dat hij in de zomer een keer kan koersen... en dan denk ik van zomer. Ik wil toch heel veel eerder koersen natuurlijk. Ja, Hogeland wil eind april zijn rentree in het peloton maken in de ronde van Romandië. En in het Brabantse Zundert wordt dit paasweek einde biljart gespeeld. Het Nederlands kampioenschap drie banden wel te verstaan. Vanmiddag werden de eerste karmbols gespeeld. Hierbij verklaring. Het Nederlands kampioenschap drie banden 2013... De Masters voor geopend. Tot 11 uur is dit, langs de lijn. Veel commotie vandaag in en om Eindhoven. De Europese Commissie kondigde eerder deze maand aan een onderzoek te starten... naar mogelijke staatssteun van de gemeente Eindhoven aan PSV. Het gaat om een bedrag van 48 miljoen euro... dat de gemeente in 2011 betaalde voor het stadion. PSV betaalt dat bedrag terug in de vorm van een soort erfpacht... Zo'n 2,4 miljoen per jaar. Pieter Kuipers is jurist Europees Recht en kent deze zaak goed. Meneer Kuipers, goedenavond. Goedenavond. U heeft deze zaak intensief gevolgd. Laten we eerst even luisteren naar uh, Stef de Pla... voordat ik daar een reactie op u vraag. Dat is de wethouder van Financiën van de gemeente Eindhoven. Die reageert op het feit dat de Europese Commissie vermoedt... dat PSV voordeel heeft gehad bij de deal met de gemeente. De Europese Commissie vermoedt dat, maar dat vinden wij ook geen goede conclusie... want wij zijn een gemeente en een overheid en geen uh, commerciële partij. En belangrijker is dat aan alle regels van de staatssteun, wordt alleen gekeken naar of de prijsmarkt conform is... en of je de onderneming wel of niet bevoordeelt. In dit geval of we PSV bevoordeelt ten opzichte van andere voetbalclubs. En wat wij gedaan hebben, netjes volgens de regels van de Europese Commissie hebben we netjes volgens de wet op een rijtje gezet... van welke regels moet je, uh, je aanhouden als je een stuk grond koopt... dat je niet te weinig betaalt. Mm -hmm. Dat hebben we netjes gedaan. En nu komt de Europese Commissie ineens met een nieuwe regel... die niet in de eigen wet staat. Dus dat is de reden dat wij naar de rechter stappen. Want wij vinden dat ze op een niet eerlijke manier nou ons beoordelen. Stef de Bla, de wethouder financiën van Eindhoven. Meneer Kuibers, u bent ook hoogleraar aan de Radboud Universiteit Nijmegen. De plaats zegt PSV heeft geen voordeel gehad. De prijs was marktconform. We hebben gewoon de regels gevolgd. En nu komt de EU in één keer met een nieuwe regel die niet in de wet staat. Hoe kijkt u tegen al die argumenten aan? Er zijn de laatste jaren geen nieuwe regels uh, op dit uh, punt geweest. De Europese Commissie die kijkt vrij eenvoudig uh, naar zo'n zaak. Het uh, criterium wat ze gebruiken is vrij eenvoudig. Wat had een private investeerder... Gedaan in de positie van de gemeente Eindhoven. En in, in, in, dat, in, in dat opzicht wordt de gemeente Eindhoven gewoon vergeleken met een private onderneming. Mm -hmm. Kijk aan. En dat is één. Twee, dus, en, en dus, er zijn geen sprake van, van, van nieuwe regels. En de toets, dat ben ik hier met de heer De Pla helemaal eens, de toets daarbij is of het marktconform is. En ook dat is niet gewijzigd. Um, stel nu dat de Europese Commissie na onderzoek tot de conclusie komt dat er sprake is van staatssteun, he, waar het om gaat. Is PSV dan alsnog failliet? Dat weet ik niet, want uh, dat hangt af van de, van, de, van de mate van bevoordeling van, uh, van PSV uh, en hun vermogenspositie. Uh, um, het zal in ieder geval geen terugvordering zijn van 48,5 miljoen, dat verwacht ik zeker niet. Maar de, de terugvordering kan wel variëren van enkele tonnen... als het verschil klein is tot, tot miljoenen. Als de uitkomst de uiteindelijke conclusie van de commissie is... dat ze zal zeggen... dit bedrag hebben jullie voor een te hoog boven de marktwaarde gekocht. En dat verschil tussen uh, dat, dat extra bedrag wat jullie betaald hebben... voor dit, dit onroerend goed wat minder waard is... dat moeten jullie... Uh, dat moet gecompenseerd worden met PSV. Ja, dus als eigenlijk zou blijken dat het te veel was, die 48 miljoen... en die had 24 moeten zijn, dan ontstaan er pas problemen... want dan moet het verschil uh, gepast worden. Exact. Door PSV komt niet voor risico van de gemeente. Ja. En gaat het dan uh, in een vorm van verhoging van de erfpacht? Of moet dat bedrag in één nee. keer uh, betaald worden? Hoe gaat het dan? Uh, dan neemt dus de commissie een uh, beschikking die zegt... Één, uh, ...spreekt hij zich uit over het verweer van, de, van, van Nederland, van de gemeente Eindhoven... ...die zegt er is geen sprake van staatssteun. En dus ze zegt één, er is staatssteun. Twee, ze zegt dit is de mate van het financiële voordeel dat er is genoten door PSV. En dan zegt ze drie, dit bedrag plus rente moet Nederland terugvorderen van PSV. En in, in dat geval zal Nederland tegen de gemeente Eindhoven zeggen gemeente wil je dit in één klap terughalen bij PSV plus de rente. En dan zal PSV dus een financier moeten zien te vinden... want die kunnen dat ongetwijfeld niet in één keer uh, betalen. Daar ja, kun je die kunt dan naar dat... externe ja. financiers uh, uitkijken. Uiteraard niet de gemeente. Ja, dus alles valt of staat bij het bedrag waar de Europese Commissie mee komt... waarvan zij denken dat is de waarde van, uh, uh, van het stadion. Tot slot, waarom wordt nu Nederland eruit gepikt? Omdat uh, Nederland een land is van uh, mondige mensen en in Nederland een, een, een, volgens de commissie een groot aantal mensen hebben geklaagd over de bevoordeling uh, van een aantal uh, BVO's. En u moet weten dat de drempel om te klagen is uh, heel laag. Dus dat kan in feite een, een ieder zijn die uh, om wat voor reden dan ook vindt dat uh, er geen staatssteun moet worden verleend aan een betaald uh, aan een voetbalclub. Ja, dus uh, in Catalonië moeten ze gaan klagen over Real Madrid... en andersom, dan heb je toch wel enige... Nou, dat hangt van de uitslag Barcelona-Real Madrid. Ja, dat, dat denk ik ook. Goed, dank u vriendelijk, uh, meneer Kuipers... hoogleraar aan de Radboudse Universiteit in Nijmegen... over uh, de kwestie in Eindhoven rond het PSV-stadion. en Harlem Shuffle. In 2010 leek er een gouden toekomst in het open water weggelegd voor Lindsay Heister. De zwemster behoorde tot de top van de wereld en Olympisch succes in Londen leek reëel. Het liep allemaal anders. Blessure leed, geen Olympische Spelen en nu een wel overwogen besluit. Ik heb besloten om te gaan stoppen met, uh, ja, met, uh, met zwemmen. Het is gewoon mooi geweest. Jarenlang heeft het zwemmen centraal gestaan. Ik ben op mijn zesde begonnen... En uh, voor mij is het gewoon nu uh, tijd voor iets anders. En voor mij voelt 24 gewoon voor een, ja, een hele mooie leeftijd om ook te stoppen eigenlijk. Lindsay Heijster. Ooit werd ze de opvolger genoemd van Edith van Dijk, Maarten van der Weijden, legendes in het open water. Dat was in 2010. Lindsay Heijster heeft vanmiddag de Europese titel veroverd bij 10 kilometer open water zwemmen. Hijster werd vorige week al wereldkampioen op de 25 kilometer. Dat is geen olympisch nummer. Deze 10 kilometer wel en het gaat uitstekend op het Ballatonmeer. Het was een jaar waarin alles leek te lukken. Wereldkampioen, Europees kampioen, Eén grote euforie. Ook iets dat ik nooit had verwacht mee te maken. Want ik had nooit verwacht dat allemaal te kunnen. Dus um, dat is eigenlijk gewoon een, een magisch jaar. En um, heel onwerkelijk nu nog. Als ik filmpjes terugkijk of ik, ik kijk af en toe op Google... En, dan denk ik echt van, uh, zo bijzonder. Gewoon naar een WK gaan. En daar iets overkomen wat je never nooit had verwacht. Uh, vervolgens thuiskomen en mensen wachten je op op Schiphol. Vervolgens uh, de voorbereiding in gaan voor een EK daar weer winnen. Ja, vervolgens thuiskomen. Um, en en, en dan gewoon um, brieven krijgen, kaartjes. Gewoon uh, de, de fax van de koningin um, uh, voor tv komen... Uh, um, ja, lunchen met Maxima Willem-Alexander met heel veel andere mensen. Daarna genomineerd worden aan het eind van het jaar, ja. Geweldig, ja. Wat deed dat met jou, die successen? Werd je er zelf verzekerder van? Ging je jezelf ook zien als een nou, soort van onverslaanbaar? Absoluut niet, nee. Dat, dat past ook niet bij mij om zo te denken. Jij opereerde graag vanuit een underdog-positie, hè? Ja, dat hoort gewoon een beetje bij mij. Dat is een beetje mijn visie van um, verheug je... Niet te veel op dingen, want dan kan het alleen maar meevallen. Of, hè? of, of ja, als je dat juist doet, dan kan het tegenvallen. En ook van, het, het zal misschien niet zo goed gaan met alleen maar van, dan kan het eigenlijk alleen maar gewoon beter gaan. Ja, de, misschien heel negatief of misschien dat er mensen niet mee eens zijn, maar dat past bij mij. En daar gaan ook de dingen het beste op, laten we zeggen. En dan 2011. Voor lange afstandswemster Lindsay Heijster zijn de wereldkampioenschappen teleurstellend begonnen. Heijster was in het open water een van de medaillekandidaten op de 10 kilometer. Maar ze kwam niet in de buurt van het podium. Waar iedereen ervan uitging dat Lindsay Heijster zich tijdens het WK in Shanghai eenvoudig zou plaatsen voor de Olympische Spelen, ging het helemaal mis. Nou, in 2010 was die verwachting van mij, omdat ik zelfs met mijn nuchtere toestand altijd, dat ik zoiets had van, nou, er moet heel veel misgaan nu, wil ik de Spelen hè, gewoon niet halen, weet ik mij niet te kwalificeren, want met heel die stijgende lijn van de afgelopen jaren, mijn stabiele presteren, moest dat gewoon lukken. Maar ja, er gebeurde gewoon niets en ik kreeg een blessure vier maanden voor die tijd en uh, ik was op dat moment uh, niet sterk genoeg. Dus jij ging met een blessure naar het WK, uh, blessure waar eigenlijk niemand verder wat vanaf wist in de buitenwereld, hè? Uh, nou, op dat moment bewuste keuze, omdat we uh, zoiets hadden van, nou ja, stel we zeggen van uh, dit is er aan de hand en het gaat heel goed, dan komt het misschien wat uh, ja, ongeloofwaardig over. En uh, als het niet goed gaat, dan kunnen we dat altijd achteraf nog zeggen. Wat deed dat met jou, die teleurstelling van Shanghai, hè? de blessure waardoor je uiteindelijk niet goed kon presteren? Het was gewoon ook echt een moeilijke periode, want je weet dat je zo goed bent geweest en dat je heel graag gewoon naar de spelen wilde en in principe dat ook zou moeten kunnen halen en toch werkt het allemaal niet mee en dan kom je de tweede blessure in die er. vervolgens vier maanden voor het tweede kwalificatiemoment dus het was een, een het waren complexe maanden dat ook gewoon uh, behoorlijk hoog voor mezelf en voor anderen opliep en, uh, je werd een bitch zei je <laughs> ja dat, dat werd ik ja ik heb me wel wat misdragen. Ik kan nog geen voorbeelden meer noemen, maar ik was echt niet te genieten in Vlagen. Omdat het zo hoog oploopt voor jezelf dat je niet meer kunt handelen ermee. Door al het blessureleed leed en door denk ik ook de klok die maar doortikte. Hè? Ja. ja, de tijd begint echt te dringen. Daar komt het gewoon op neer. En uh, je voelt dat het heel lastig gaat worden. De tijd naar uh, ja, de alles- of niets-poging, uh, de kwalificatiemogelijkheid, vlak voor de Spelen eigenlijk in Portugal. Daar moest het gebeuren, maar het gebeurde niet. Ging je er nog wel met vertrouwen naartoe? Ja, dat absoluut wel. Ik ging de, ik, op een of andere manier had ik mezelf zo weten te krijgen... dat ik, ik zoveel vertrouwen in mezelf weer... want ik was en fysiek weer op oud niveau bijna. Of gewoon of voor mij gewoon mijn oude niveau. En ook mentaal had ik mezelf wel echt weer te pakken. En dat ik dacht, van ik kan misschien wel hele mooie dingen laten zien. Maar ik had mijn oude vorm wel ten opzichte van, hè, van ooit van 2010. Maar anderen waren ook weer verder gegaan inmiddels. En eh, dat had ik, was achteraf wel een logische verklaring. Van dat ik niet mee kon komen op dat moment nog. Wat deed het met je het moment dat je je realiseerde dat je Olympische droom in duigen viel? Ik denk uit zelfbescherming. En, en uh, ja, uit zelfbescherming dat je dat redelijk snel weet te relativeren. En ook... Weet weten accepteren. Maar het stukje van: oké, okay, nou, nou, voorlopig gaat mijn leven echt veranderen. En, en ik zie de mensen niet meer met wie ik dagelijks omging. Dat was eigenlijk wel een stukje waar ik eventjes last van heb gehad. Dat gewoon de heimwee van, goh, um, of rouwen om van het leven dat ging veranderen. En dan het heden. Lindsay Heister is gestopt. Inmiddels is voor haar het nieuwe leven begonnen. Studie aan de Pabo en in de toekomst werken als lerares. En hoe is het dan terugkijken op de persoon die ze ooit was? Nou, ik was destijds uh, wel heel altijd druk met mijn uh, lichaam bezig... en dat ik ook gewoon uh, niet echt een, een realistisch zelfbeeld had. Als ik nu foto's terugkijk, denk ik van... goh, ik zag er echt afgetraind uit. Maar dat heb ik zelf nooit zo gezien. Jij Je vond jezelf dik? Ja, ik was nooit tevreden met hoe ik eruit zag. En ik was altijd bezig met bepaalde dingen... Uh, wat pak recht trekken, gewoon het liefst met handdoekjes omlopen... terwijl um, dat helemaal niet nodig was... Het werd echt een obsessie? Ja, en, en eh, juist, ik zat altijd onder een heel zwaar dieet. En alles heb ik altijd afgewogen. En als ik honger had, kon ik niet eten. En, en dat waren hele moeilijke dingen. Want juist als je niks mag, word je obsessief. Uh, niet dat ik een eetstoornis, absoluut niet. Maar op een gegeven moment maakte ik mij meer druk hoe ik eruit zag in een krant... dan, dan dat ik blij was met een titel die ik zojuist had behaald. Hè. Dus, en toen uh, heb ik inderdaad daar wel uh, met iemand over gesproken. En sindsdien ga ik, ook al als sporter, merkte ik toen dat ik veel relaxter met de dingen omging. En dat die obsessie uh, uh, en, en, en dat zelfbeeld gewoon uh, steeds beter werd. En vooral nu ik gestopt ben... En, alles kan en mag wat ik wil, maar daar eigenlijk niet eens meer behoefte aan hebben... gaat het gewoon hartstikke goed. En dat zie ik echt wel als uh, een enorme verademing. Lindsay Heister, Nu uh, dus officieel ex-zwemster in de bijdrage van uh, Edwin Cornelissen. Gert Kruis aan de telefoon. Uh, voetbaltrainer. Gert, goedenavond. Goedenavond. Uh, gefeliciteerd, je hebt een nieuwe club. Ja, ja, ja. ik ga naar IJsselmeervogels, volgens klopt. Ja, een uh, topklasser. Uh, je komt uh, bij Dordrecht. Vandaag was een kort avontuur, hè, Dordrecht? Ja, dat was een heel kortstondig avontuur. En, uh, nou, jammer dat dat niet gelukt is. En uh, Nou, ik, ik, ik, ik, ik ben blij nu met uh, een nieuwe klus. En uh, dat betekent IJssel Ja, waarom gaat het bij de vogels wel lukken wat bij Dordrecht niet lukt, hè? <laughs> Ja, nou goed. Weet je, uh, ik, ik loop al heel lang mee in het voetbal. Ik heb uh, bij diverse clubs uh, gewerkt. Het was misschien geen verstandige keuze om terug te keren bij een club waar je heel succesvol was bij Dordrecht om, om daar dan weer terug te keren. Nou in dit geval, ik ben nog nooit bij Eysel trainer geweest en ja, ik verheug me enorm op het werken bij een club die in het amateurvoetbal ja een grote naam heeft. Dus ik verheug me erop. Ja, maar jij, ik bedoel, Zoutman, dat was de vorige trainer. Die werd afgelopen week, even het leven vandaag donderdag, die werd afgelopen week ontslagen. Uh, daarna ben jij benaderd, want zo hoort dat in het voetballen. Een hele nette wereld. En vervolgens heb jij, ben jij een gesprek aangegaan. En dan is er een reden om ja te zeggen. Ja, nee, goed. Uh, Behalve heel het geld he, Heel vervelend is dat uh, uh, mijn collega Jan Zoutman uh, uh, weggaat. Uh, uh, de zaken met, met, uh, met Jan, heb ik begrepen, zijn, uh, zijn goed afgewikkeld. Nou, dan moet er een nieuwe trainer komen. De club heeft toen mij benaderd. Uh, ik uh, ben vrij op dit moment. En uh, dan ga je in gesprek. En we zijn eruit gekomen. En uh, ja, ja, goed, zo gaat het in het voetbal. Jawel, maar ik hoop van je te horen waarom je Jaap gezegd tegen IJsselmeervogels. D er is een gesprek en dan moet je zeggen... ja, deze club, dat en dat zie ik wel zitten. Ja, nou ja, goed, weet je... Uh, ik, ik, ik, ik, ik ben al heel lang werkzaam uh, in het betaalde voetbal. En, en uh, de Vogels uh, is dan weliswaar uh, amateur... maar wel de, volgens mij een van de beste clubs in het amateurvoetbal. De verschillen tussen uh, de topklasse en de superleague... Uh, uh, worden steeds kleiner. Uh, de organisatie van de IJsselmeervogels zou moeiteloos uh, in het betaalde voetbal passen, uh, omdat ik uit de spreek. Uh, en uh, de vogels zijn ambitieus en gezond en sluiten uh, toch ook niet uit dat zij uh, in de toekomst uh, misschien wel gaan uh, deel gaan uitmaken van, uh, van het betaalde voetbal. Oh, toch wel? Ik dacht dat ze hadden gezegd, wij gaan niet voetballen op, uh, op bijvoorbeeld zondag. Nee, dat geloof ik ook dat ze dat nooit gaan doen. Maar uh, uh, wellicht is het zo dat uh, uh, we in de toekomst uh, dat de, de regels uh, ten aanzien van het toetreden van het betaalvoetbal wat versoepeld worden. Ja. Uh, uh, je kunt je ook voorstellen dat er een league komt of een, een eerste divisie komt. Uh, of wel eens een derde divisie: dat daar toestemming gegeven wordt. Dat uh, bijvoorbeeld de vogels alleen op zaterdag uh, mag spelen. Ja. Dus je moet, je moet nooit wat uitschuiten. Maar de vogels zijn ambitieus. En uh, uh, als er uh, op een gegeven moment uh, clubs uh, uh, gaan instromen in het betaalde voetbal. Uh, zal dat wellicht ook uh, IJsselmeervogels zijn. Ja, het gaat niet goed. Uh, anders was de trainer er ook niet uitgevlogen natuurlijk. Vijftiende uh, plaats geloof ik uh, nu uit mijn hoofd. Er nog vijf wedstrijden te gaan, dus het wordt nog wel even spannend, hè? Die laatste vijf wedstrijden. Nee, absoluut. Het, het, het is zo dat de Vogels uh, uh, ook met Jan Zoutman heel succesvol zijn geweest. Daarna is het wat minder gegaan. Uh, in, in, in deze situatie ja, is het, uh, het penibel. Uh, de situatie is niet rooskleurig, maar... Uh, ik ben ervan overtuigd dat, dat deze groep uh, toch in staat moet zijn om de resterende vijf wedstrijden om zich veilig te spelen. Ja, ja. Zeg, er gaat een verhaal in de voetbalwereld dat, uh, dat er bij de amateurs eigenlijk veel beter wordt betaald dan in de eerste divisie. Jij kan het nu vergelijken. Ik kan het allemaal ontzenuwen. Ja, ja, of niet, het of bevestigen. Wat, wat is zo? Het is zo, er wordt veel beter betaald bij de amateurs. Ja, echt waar? Nee, nee. De vis ja, ik, wordt duur betaald, kijk... om even zo te zeggen. Ja, nee, goed, weet je. Uh, er gaan allerlei Wildwest-verhalen. Ik, uh, ik heb bij uh, IJsselmeer een fatsoenlijk contract. Uh, ik heb ook uh, bij de toppers uh, uit de jupelair gewerkt, hè, bij de Graafschap. Uh, bij de bos, bij Tambuur. En ik kan je melden dat, uh, dat, dat daar toch uh, wat meer betaald wordt. Ja, ja, toch wel. Dus, ja. Maar goed, de, de verschillen zijn misschien wel kleiner geworden. Misschien moeten we daar maar... Uh, nee, dat, maar maar dat, dat, dat groeit steeds verder naar elkaar ja. toe, dat is ook zo. En, uh, en als je ook kijkt naar de organisatie bij IJsselmeervogels. dat is eigenlijk gewoon uh, betaald voetbalwaarde. Ja. Zegt Ton du die zat bij uh, de Buren daar bij jullie, bij de Blauwe... bij Spakenburg, ja. en maakte toen volgens mij de stap naar Utrecht... En, ja. en zit nu ergens, volgens mij goed betaald, ergens... In de, waar zat hij nou ook alweer? Ergens he, zit, uh, ver weg, volgens mij. Hij zit bij, bij Guus, bij Anzi. Ja, bij in, Anzi, uh, dat was het. Uh, ja. ja. ja. ja, dus, nou ja goed, wie Châtelet weet je... waar het allemaal nog toe leidt. Ja, nou ja, jij was ooit mijn uh, kamergenoot uh, bij, bij FC En ik neem hem als voorbeeld. Hij ging via Spakenburg van FC FG... En toen werd hij ineens assistent uh, bij Guus Hiddink. En wellicht uh, uh, uh, is het voor mij ook een keer weggelegd. En uh, je weet het nooit in de voetballerij. Uh, ik heb al heel veel uh, meegemaakt. En uh, dit is ook wel weer heel leuk om, uh, om een keer mee te maken. Ja, nou, Je zit wel eens naast René van den Berg op de tribune uh, FC Utrecht te analyseren. Ga je nu extra kritisch zijn op Jan Wouters In de hoop dat je dan uh, toch ook die overstap een keer gaat maken? Nou ja... Ik, ik denk dat uh, de, de mensen bij RTV Utrecht mij heel erg uh, kritisch gaan volgen. En ik heb begrepen van Geneve van den Berg, de eerste de beste wedstrijd van de IJsselmeervogels, komt Jan Wouters als analist bij Geneve uh, uh, zitten en, en gaat Kruisjes even uh, bekritiseren, denk ik. Nou, goed, ik kijk er al naar uit. Gefeliciteerd met je nieuwe baan. Dank je wel. Ja, neem er een visje op. Dag. Hoi, hoi. Nora en Queen of Elba. Het is uh, half elf. We gaan uh, praten over schaken, het kandidatentoernooi in Londen. Daar waar acht schakers strijden om de winst van dat toernooi... en daarmee hebben ze dan het recht om een tweekamp te spelen... tegen de wereldkampioen, tegen de vies van het aan Anand. In de studio is internationaal meester Hans Buim. Dank je. Ja, mooie titel toch? Ja, yeah, yeah. ja. Iets om trots op te zijn, toch? Ehm... Um, Afgelopen zondag vertelde je onder andere over de achtste ronde. Laten we daar even mee beginnen. Dan komen we vanzelf bij vandaag uit. Uh, daar waren de twee koplopers Carlsen en Aronian Remise tegen elkaar speelden. Dat was de eerste verrassing. Die zat eigenlijk een ronde later, dat moet ik eigenlijk ja. zeggen. Carlsen speelde Remise tegen de nummer die Kramlik. Maar Aronian leed een nederlaag tegen Gelfand. Ja. Wat moeten we daarvan denken? Uh, niks. Het was een volkomen correcte, terechte overwinning van, uh, van Gelfand. Uh, en ja... Uh... En, en trouwens, Kramnik maakte het Carlsen uh, uh, enorm moeilijk in die ronde. Dus het, het, het, hij had de kans daar. Je ziet, je ziet eigenlijk twee verschillende toernooien. De eerste spelen dus één toernooihelft met, met de ene kleur... en dan de tweede toernooihelft met, met de andere kleur. Wit en zwart spelen ze allemaal tegen elkaar. En in die eerste toernooihelft heeft Kramnik zeven keer Mise gemaakt. Maar hij had... Uh, hij was heel dicht bij de winst, ook toen tegen Aronian, ook tegen Carlsen. Het lukte allemaal net niet, maar hij, zat, hij was de man die het, uh, aan het roer stond. Mm. En uh, nu begint langzamerhand, in die tweede tonneauhelft... begint Kramnik door te, uh, door te drukken, door, en nu slaat het wel door. Nu heeft hij misschien het geluk een beetje aan zijn zijde. Dus in die tweede tonneauhelft zie je Kramnik dichterbij komen bij uh, Carlsen. En Aronian lijkt wel alsof zijn krachten beginnen weg te vloeien... En, die, uh, uh, ja, die, die begint nu te verliezen, die begint fouten te maken. Dus ja, je ziet echt twee, twee verschillende fases in het ja, toernooi. Ja, maar goed, toen kwam, uh, kwam het natuurlijk wel al mooi, uh, uh, wat stand betreft, tot stand, om even zo te zeggen. Ja. Kalsen op een half punt van Aronian, en weer een half puntje later uh, uh, Kramnik. Dat zijn de drie ook die er nu nog ja, uitspringen, hè? Ja, die drie... Daar gaat het uh, eigenlijk om, om die drie... Gaat daar die gaat het in. eigenlijk om, dat zijn de ene die, die eigenlijk nog <lacht> ja, praktisch en, en theoretisch ook uh, moeten strijden... Om, om wie uiteindelijk dan aan de hand mag gaan uitdagen, want daar speelt men hier om. Alleen de winnaar die kan dat doen. En ik denk eerlijk gezegd, zo gezien de partijen, vandaag uh, bijvoorbeeld verloren uh, Aronian uh, weer... Uh, ze wonnen in de tiende ronde allemaal, hè? Allemaal. Dus ja, in de, de tiende ronde wonnen ze, wonnen ze alle drie. Dus toen namen ze nog meer afstand van die andere vijf. Daarmee was het pleit beslecht eigenlijk. Toen ging het om, die, om deze drie. En nu vandaag is als het ware een stuivertje gewisseld uh, tussen uh, onderling. Want Kramnik heeft een prachtige partij gewonnen van uh, Radjabov. Hele mooie partij tactisch en, en, en positioneel. En, en, hij had meer gezien dan de computers en de experts... Uh, die live commentaar gaven, alle grootmeesters. Prachtige overwinning van Kramnik. En uh, ja, ook een, een mooie overwinning van Zwietler op Aronian. Uh, ik had het gevoel dat Aronian uh, ja, een beetje onder ze kunnen begint te spelen. En Gritsjo Kalsen werd een uh, keurig nette remise... Uh, niet zo, niet echt een hele vol, volwaardig uitgespeelde partij. Dus nu hebben uh, Kramnik en Aronian van Stuivertje gewisseld. Nu, is, uh, uh, ja, nu staat Carlsen weliswaar nog steeds nummer 1. Maar een half puntje Met 7,5 punt. Ja. Maar op de tweede plaats Kramnik met 7. En dan een vol punt erachter Aronian. Uh, maar dat is nogmaals, dat is niet de enige reden waarom ik denk dat Aronian toch gaat afvallen in die race. Om uiteindelijk de winnaar, uh, die de winnaar gaat worden. Want hij begint, hij begint in te zakken in de tweede toernooihelf. Dus het gaat eigenlijk om Carlsen en Kramnik. Ja, dan is maar de vraag wat Kramnik morgen doet tegen Aronian. Als je ja. zegt dat Aronian inkakt, in om het maar ja. even zo te zeggen... dan kan het zijn dat Kramnik met de winsten van doorgaat... en dat het spannend blijft. Als het Kramnik maar... Aronian was, zou ik dat zeker zeggen. Maar het is, is Aronian-Kramnik. Dus Aronian heeft wit. En, ja, ja... Leg even uit wat het verschil is tussen wit en nou, zwart. Dan dan niet nou, ja, denk aan de opslag. Je hebt toch een voordeel. Je, je mag beginnen. Je, ja, je bepaalt ja. zeg maar. Het, uh, de, de, de, de, jij bepaalt, je bepaalt of het een open spel wordt, of gesloten of een, een flankspel. Dat, dat bepaalt En dan moet reageren eigenlijk. op jou eigenlijk. Ja, ja. Vanaf nou nou ja Zoals ook met de service of met voetballen, met, met, met, met, met aftrap is iets minder belangrijk. Maar laten we zeggen, je mag beginnen. Hm. Je mag de eerste stoot uitdelen. Dat is natuurlijk. De, de, de, dat wil wel wat, wat zeggen, niet veel. Maar wit wint doorgaans iets meer dan zwart. Hmm. Uh, over alle partijen van heel jaar of de hele geschiedenis maar, bekeken. Maar, maar dus denk je dan dat Aronian morgen tegen Kramnik... voor een verrassing kan komen? Uh, nou, ik denk het niet. Ik zie hem de krachten er nu voor hebben. Ik denk dat die partij uh, remise wordt. Maar Carlsen speelt tegen Ivansuuk en die zit helemaal onderop. Maar dat is ook weer zo'n vreemde figuur. Want Ivansuuk kan ook de sterren van de hemel spelen. Dus dat is een beetje een, een, wilde, uh, een wilde gok. Ik vermoed dat Carlsen gaat winnen. Maar uh, je weet het maar nooit met die, uh, met die rare Ivansjoek. Maar het, het, het normale scenario, het verwachte scenario... is dat Carlsen toch morgen iets ja, verder wegloopt van, uh, van Kramnik... zijn directe achtervolger. En dat dan toch uiteindelijk hij mm. Mm. Uh, de winnaar zal gaan worden. Wat, ja, we ook, dat, wat we ook eigenlijk vanaf het begin af aan uh, hebben voorspeld en gedacht. En dan hebben we rond de 13, 14 en 15 nog. 14, 14, 14, 14, 14, 13 en 14. We hebben er nu nog drie, inderdaad. Wat is dan de cruciale partij? Nou, Carlsen heeft, die heeft ze allemaal al gehad. En die speelt eigenlijk tegen de onderste. Dus die heeft ook het makkelijkste programma. Dus nogmaals, uh, hij, hij is zowel op papier... als ook omdat hij natuurlijk de leider van de leiders is... Uh, heeft hij de, ja, de, de, is hij zwaar favoriet op dit moment. Maar er kunnen nog gekke dingen gebeuren. Kijk, je praat wel over acht wereldtoppers. Dus ja... Iemand kan ineens de geest krijgen. Het is wel eens zo dat een, als je speelt tegen een wereldkampioen... of je speelt tegen nummer één... kan het ook onvermoedig krachten losmaken. bij iemand, Zelfs bij iemand die onderop staat. Want wil hij nog even laten zien van... ja, ik ben niet helemaal een lulletje rozenwater. Uh, hallo, je moet mij niet uh, wegcijferen zomaar. Dat, uh, dat begint te irriteren. Dus dan, dan, je weet niet wat voor krachten er loskomen. Maar zoals het eruit ziet... denk ik dat de beste speler ook gaat winnen. Weet je wat Anand doet eigenlijk? Die zal er niet zijn, denk ik. Die, gaat, die, die, die, zit, het die is het gewoon af te wachten. Vol, die, die, volg je dan zo'n zo toernooi ja, om te kijken tuurlijk, hoe, tuurlijk, hoe mensen in vorm zijn? Tuurlijk, en, tuurlijk, tuurlijk, hij volgt dat, omdat hij ook wil weten... Hij, hij ziet natuurlijk wel zijn, op een gegeven moment ziet hij zijn uitdaging aankomen. Die is dan wel is niet waar helemaal vermoeid tegen de tijd... dat hij die WK-maats moet gaan spelen, want het is in november hmm. dit jaar. Dus je hebt weer alle tijd om te recupereren... en weer op hele nieuwe systemen te bedenken. Maar toch, ja. uh, ik denk dat hij uh, met angst en beven... Uh, ziet aankomen en dat hij liever mensen als Kramnik... die hij al een keer verslagen heeft, of uh, Aronian uh, ziet winnen. Maar ik denk dat, uh, dat Anand een, uh, een zware pijp gaat roken ja. aan het eind van het jaar. Ja, eind van het jaar? In november is de, is de, is de WK, mensen. En waar is dat? Ja, als, ik, als je me gevraagd had van tevoren, ik had nou ja, opgezocht, maar dat, maar, uh, nee, het opgezocht. Maar het is ergens op de wereld in een... Uh, misschien India of zo, ik weet niet. Hè? Aan de hand komt het India, dus uh, het gaat goed daar, geloof ik. Een, dus, uh, ja. Goed, nou, dan komen we daar later ja. nog wel een keer op terug. Ja. Goed, dankjewel voor nu. All right. Hans Bem. crazy little thing called love. We hebben even opgezocht waar dat uh, uh, waar die WK-match nou wordt uh, gehouden. En Hans had het inderdaad uh, correct. In Chennai, in India, dat is uh, de geboorteplaats van uh, Vies Wannertan. Anand wordt die match gehouden. Ergens uh, einde dit jaar. Zo in november is de verwachting. Goed, dan de rentree van Johnny Hoogland. Hij zag zijn voorseizoen in duigen vallen... toen hij begin februari bij een trainingsrit in Spanje werd geschept door een auto. Hoogland liep bij de botsing vijf gebroken ribben en een gekreuzde lever op. En ook waren de stukjes bot van zijn wervelkolom afgebroken. Dan denk je, nou, dan wordt even niet meer fietsen. Maar het zag er toch inderdaad somber uit voor de Zeeuwse leeuw. Maar Hoogland fietst inmiddels weer. Ik heb drie volle weken getraind. Drie weken van... Uh om en al bij de 20 uur, zijn, maar ietsje minder. Ja, dat ging eigenlijk wel goed. Alleen voor de week de hink een keer probeerde we weer 200 trein. Toen had ik al een paar dagen een beetje last van mijn rug. Alleen ja, dat zal toch nog wel een beetje... Uh... Het is allemaal supergoed gegaan het zal heel Ze een paar dagen ietsje minder zijn. Alleen nee, ja, eigenlijk gaat de training nu te goed. Ja, nou als je last hebt, dan is het van je rug. Dat is ja. waar je het meeste last van hebt. Ja, mijn rib en zo, dat voel ik eigenlijk allemaal niet meer. Het is alleen een beetje... Uh... Ja, als ik, dan, als ik gewoon normaal een duurtrain doe, voel ik eigenlijk niks. Maar als ik dan weer wat intensiever ga rijden, dan, dan voel ik het wel. Alleen ook niet elke dag. Alleen als ik bijvoorbeeld de dag ervoor dan ook al lang getraind heb, dan... Niet dat ik dan verhaal van de pijn, maar dan is het gewoon gevoelig. Wonderbaarlijk snel gegaan, toch? Ja, ik mag eigenlijk niet klaar. Ik kan niet verwachten dat zo snel eigenlijk allemaal... Uh... Nou, Daar zit ik natuurlijk nog niet in de koers. Alleen ja, tot nu toe uh, heb ik zeker uh, niks te klaar. Wat doet dat met je? Dat uh, Moet je een goed gevoel geven, ja, natuurlijk, want ik wil ook natuurlijk zo snel mogelijk weer terug in de koers. Van de ploeg hebben ze wel gezegd, neem gewoon je tijd en doe niks over het haast. En ja, zelf weer toch gewoon zo snel mogelijk weer terug in de koers. Want ja, dan, dan heb je heel de winter getraind en dan gebeurt zoiets. En dan, dan zeggen sommigen ja, zeggen, misschien dat hij in de zomer een keer kan koersen. En dan denk ik van, zomer? Ik wil toch heel veel eerder koersen natuurlijk. Nou ja, plak er eens wat op. Wanneer wil je weer? Romandie wil ik weer starten. Romandie, dat is eigenlijk op de dag af zo'n beetje een maand, hè? Over een maand ja, al. maand. En is dat niet snel? Of, uh, nee, ik ga sowieso die koers... Uh, het gaat geen probleem zijn om die koers te rijden. Alleen ja, ik ga natuurlijk niet gelijk als een, een speerrij. alleen. Ja, ik denk als ik dan zo... gewoon die koers rij... En het is ook denk ik goed om... Als ik dan de koers rij... dan heb ik echt een koers. En dan kan ik... Dan voel ik ook, gaat dat goed? Of krijg ik dan toch weer klachten? En dan kun je daar ook weer een beetje op inspelen. En ja, ook... weet ik gewoon waar ik sta. In het ziekenhuis, hè, toen je die persconferentie gaf... Toen werd er al je gevraagd, Johnny, hoe zit het met de Tour? Ja, toen werd daar nog een beetje lacherig over gedaan. Maar hoe ben je, ben je daar nu al mee bezig? Is, de, is, is dat realistisch? Ja, ik ben stiekem wel bezig met de Tour. Ik ja. heb mijn ploeg ook wel een beetje over gehad. Dat ik eigenlijk wel... Uh, toch nu, uh, nu dit al gebeurd is, dat ik toch wel graag de Tour rijd. En wat is je gevoel daarbij? Met, met hoe je je nu voelt? Ja, nu voel ik dat het moet makkelijk lukken. Alleen ja... Als je natuurlijk een paar koers hebt gereden, dan kan ik pas echt zeggen van... Uh, ja, het is echt uh, haalbaar of eigenlijk toch niet. Ja, ik denk dat het zeker haalbaar is. Alleen ja, misschien wordt een keer een man die wel met beide benen op de grond gezet... dat het helemaal niet haalbaar is. Maar zoals nu met trainingen gaan, uh, ja, denk ik dat het geen enkel probleem is. Is moeilijk voor je? Nu, nu beginnen al die, al die wedstrijden waar jij eigenlijk uh, ja, de, van de winter voor getraind hebt. Hè? Die gaan nu komen. Uh, dadelijk begint het baskeland, de, de goldrace komt, uh, luik snaken luik. Uh, het weekend is al de Ronde van Vlaanderen. Is het moeilijk om, om, om naar te kijken? Ja, ik moet zeggen dat ik, uh, dat ik in het begin dacht van dan moet ik straks die koers allemaal gaan zien op tv. En als ik nu dan toch die koers zie dat, uh, dat het elke keer 1 uh, graad is en sneeuw. Dan, dan bal ik nog steeds ook die koers. Maar dan denk ik van nou ja, dan vind ik het minder erg. snap je? Als ik dan Parijs niet zie en... Uh, die Rena, niet dat ik niet in de reden durf te fietsen, maar dan denk van ja... Dan, is, dan baal ik nog steeds, maar dan is het toch net ietsje minder. Ja. We hebben het over je fysieke toestand gehad. Nou, dat ziet er goed uit. Hoe is het in het kopje? Hoe is het mentaal? Ja, ik moet zeggen dat ik... Uh, ja, ik denk niet dat ik uh, zwak ben in mijn hoofd of zoiets. Maar die hulp die ik gekregen heb nu vanuit de ploeg is wel heel goed geweest. Ja, leg eens uit, wat voor hulp heb je? Ja, het, is, het zijn allemaal dingen die je wel weet. Maar je krijgt toch een paar handvaten waar je zeg maar, toch even... Uh, ik denk ik van, ja, zo is het echt. En, ja, ik heb nu eigenlijk elke week gewoon een gesprek. En uh, ja, ook mijn vriendin dan, omdat zij natuurlijk er ook al een paar zijn ook samen en ja, we zijn toch best een, dat is toch een ja, serieus iets waar je in had En ja, ik heb er toch wel echt, echt wat aan gehad. Ja. Of ik heb er nog steeds wat aan, want het, dat, zal, dat zal ik nog wel twee maanden doen. Ja, en hoe gaat het dan? Waar, waar, waar heb je het dan over? Ja, ook de verwerking, maar ook gewoon uh, hoe kom je terug, hoe, ja... Ja, het klinkt allemaal heel eenvoudig, maar gewoon over simpele dingen. Maar wel gefocust blijven, zeker nu. Niet het kopje laten hangen, maar gewoon echt... Uh... Ja, gewoon... Ja, ik mo eigenlijk moeilijk uit te leggen, maar... Heb je er nog last van als je op de fiets zit? Ben je nog bang? Nee, eigenlijk niet. In het begin had ik dat wel zo. De eerste week natuurlijk, maar ook omdat je dan gewoon overal nog pijn hebt. Dat je ook gewoon bang bent dat je, dat je iets scheef trekt of weet ik veel wat. Maar nu... Nee, de trainingen die ik doe, denk ik, krijg ik niet meer zoveel uh, Bedoel Je bent nu dit traject ingegaan, met die mentale begeleiding. Dat heb je de vorige keer niet gedaan, hè, toen, na de, toen die val in de Tour. Uh, heb je dat toen gemist? Of achteraf, uh, achteraf terug, als je achteraf terugkijkt, dat je dacht van, ja, daar heb ik toch wat laten liggen? Ja, misschien aan de ene kant wel, aan de andere kant, ja. Ik, uh, ik heb dat toen niet gehad, dus ja, als dus achteraf kijk je altijd een koe in zijn kont, hè, zei zei. Ja. Dus ja... Uh, zo is het. Ja, nee, maar goed, je had het over het, het zijn traumatische ervaringen. Hè? Ongelukken. Ik bedoel, ja, je klapt met 70 per uur klap je op de grond. Er kan van alles en nog wat gebeuren. Je lijf is beurs. Het is, het is, het is een trauma wat dus blijkbaar verwerkt moet worden. Ja, dat is wel duidelijk nu. En dat gaat goed nu. Dus ook met het kopje gaat het goed. Ja, ik voel me eigenlijk weet is. Ik kan ik niet verwachten dat ik eigenlijk, eh, ondanks dat ik nu zeg maar, alleen maar thuis zit en train, voel ik me heel fris en niet dat ik zo. Als iets van dat ik heel erg baal, dat ik natuurlijk ja, wil, ik graag koersen, maar ik heb zoiets van ja, het is gebeurd en ja, je kunt er niet meer terugdraaien. Dus je moet het nu gewoon proberen op zo'n goed mogelijke manier en zo sterk mogelijk terug te komen. En gewoon ja, het is gewoon gebeurd en daar moet je mee leren leven. Johnny Hogeland in de bijdrage van Hancock. you Adam James en I just want to make love to you. Tot slot van deze langs de lijn. In Zevenberg is vandaag het Nederlands kampioenschap drie banden begonnen. Dick Jaspers is natuurlijk de grote favoriet, want hij was al 16 keer eerder de beste. Ik herhaal, 16 keer. De eerste keer was in 1990. Maar om deze biljarten van zijn troon te stoten, zijn natuurlijk wel talenten nodig. En daar lijkt het probleem toch een klein beetje te zitten, want waar is de jeugd? Floris van Horen, kijk, daar is die jeugd. Ging kijken hoe het er in Nederland voor staat met de driebanden. De sport die toch nog wordt geassocieerd met cafés en oude mannen. Kijk, best wel ja. lief, hè? Oké, okay, dank je wel. Koffie voor u. Stil. Ja, jullie liggen bij heen. Hierbij verklaar ik de Nederlands, het Nederlands kampioenschap driebanden 2013, de Masters, voor geopend. Dank u zeer. Santos Soekhoorn. U bent uh, voorzitter van de sectie driebanden van de Biljartbond. Hoe ziet u de toekomst van de driebanden? Nou, wel positief, omdat uh, ook wereldwijd, dus dat betekent internationaal, uh, wordt ook aandacht besteed aan, aan de sport. En ik denk dat de populariteit van de sport zeer afhankelijk is van hoe de sport zich profileert internationaal. Naar nou, de driebanden begint ook op internationaal niveau, een plaats te krijgen. Allereerst op tafel Op tafel 1 mag ik vragen hier in de arena te komen... de 16-voudig Nederlands kampioen Dick Jaspers. Dick Jaspers heerst toch al enige tijd bij het Driebanden. Hoe populair is die sport nog? Bij een bepaald publiek zeer populair nog, want er wordt in Nederland veel gespeeld... Het is een zeer populaire vrije tijdsbesteding. En een aantal spelers beoefenen dit als een topsport. En daar ben ik er eentje van. Hoe heeft de sport zich in die jaren ontwikkeld? Toen ik begon met driebanden was het midden jaren tachtig. Toen werd net het profcircuit opgericht. Ja, de eerste tien, 15 jaren is er veel aan de hand geweest. Veel beweging. Maar de laatste tien jaar is het uh, door. Onder andere door de crisis, door uh, teruglopende factoren. Dat het allemaal wat, uh, wat uh, stilgelegd is, die ontwikkelingen. Maar er is wel beweging, maar, uh, maar ja, de, we hebben het moeilijk. Zijn het ontwikkelingen waar je je zorgen uh, over maakt? Ja, eigenlijk wel. Maar dat zijn wel dingen die je uh, die in plaats geeft. Je bent heel druk bezig. Dus soms heb je heb je niet die tijd om daar al zoveel aan te denken. Maar je hebt altijd wel met collega's vooral vele discussies... Hè, over wat we moeten doen om het nog beter te maken. Terwijl op dit moment is er een enorme omschakeling weer plaats... van lange partijen naar korte partijen. De beliërsport heeft vaak uitgeblonken in hele lange partijen. En dat vind ik al een, best wel een positieve zaak. Positieve ontwikkeling. En ja, we hebben natuurlijk ook, ook, ook onze discussies vooral over prijzen geld. Dat is gewoon heel vaak aan de lage kant. Vooral voor de spelers die ervan moeten leven. 2010 het Nederlands kampioenschap in Nijverendal. Dan kwam je tot 17. Graag welkom hier in de arena, Glenn Hofman. Glenn Hofman, jij bent 23 jaar. En daarmee de Benjamin hier bij het Nederlands kampioenschap drie banden. Maar je bent ook een van de weinige jongeren hier. Begrijp jij dat jeugd niet meer biljart? Ja, ik kan het denk ik wel begrijpen. De biljarts verdwijnen ook steeds meer uit de cafés... Ik denk, dat, ik denk dat vroeger vooral veel kinderen met vader naar de kroeg gingen. En dat ze daar met het biljart in aanmerking kwamen en dat ze dan gingen spelen. Of vroeger, wat ik van mijn vader heb gehoord, veel in dienst. He, de mensen in dienst moesten en dat ze dan gingen in En dat is natuurlijk allemaal verdwenen. Dus ja, cafés verdwijnen, alles wordt minder daarin natuurlijk. En bij biljarts, moet je toch in een café zijn. Praat je er ook wel eens met andere biljarters over? Van hoe kunnen we dit nu veranderen? Ja, we zijn nou bezig wel in, in Zeeland... Daar bejad ik zelf voor competitie in Sluiskil. En uh, daar zijn ze met een, uh, gaan we scholen langs om, uh, om de jeugd te promoten. Dus we zijn pas zijn we in uh, Middelburg geweest op een middelbare school. Daar hebben we toen een, uh, een kleine tafel neergezet, hebben we een demonstratie gespeeld samen met uh, Jean Paul de Bruyne en Raymond Keulemans. Daar hebben ze dan die tafel laten staan en hebben de kinderen die daar op school zitten die interesse hadden. Die konden, daar dan gaan, uh, ja, die konden daar oefenen overdag. En dan zijn we van plan om meerdere scholen langs te gaan. Ja, om via die weg, misschien via de scholen, de jeugd weer wat uh, te promoten. Dat ze het toch weer gaan bewerken. Hij is achter. Laat het achter. Ja, maar doe maar twee kaas. Geen boter als het kan. Twee. Hoe moeilijk is het om de jeugd te motiveren? Ik denk moeilijk, omdat, er, uh, omdat we leven in een computertijdperk. En we leven in een tijdperk waar zoveel andere dingen te doen zijn. Mensen leven, zijn een stuk gejaagder gaan leven. Uh, ze willen te veel doen op, op één dag, te veel proppen in één dag. En de biljersport ademt een bepaalde rust uit, een bepaalde, een bepaalde discipline uit. En voor sommige, voor sommige jeugd is dat moeilijk. Denk ik, dat het, uh, ik vind het soms ook helemaal niet zo erg... Want misschien is biljarten meer een sport voor de wat oudere mensen. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Daar moet ook een sport voor zijn. Zo, de eerste winnaars die zijn bekend. De kop is eraf. Vannacht de provinciat, Jeffrey Jorgensen. Ja, nou, hoe ging het verder met Jaspers en Glenn Hofman bijvoorbeeld? Die hebben hun eerste partijen gespeeld op de Masters. Jaspers won zijn eerste partij van uh, Wim van Kromvoort. Hofman was te sterk voor uh, Jan van Erp. De confrontatie tussen Jaspers en Hofman werd met 13-2 overtuigend gewonnen door... u raadt het al, inderdaad, door Dick Jaspers. En dan uh, toch wel opmerkelijk nieuws vanuit uh, Brazilië. Uh, wie weet heeft u het incident met de Kleine Seedorf voorbij zien komen. Anders moet u even op uh, YouTube kijken, want daar zit uitgebreid te bezichtigen. Um, Terence Dove hangt namelijk in Brazilië een straf boven het hoofd... van 12 wedstrijden schorsing. 12 wedstrijden. Wat is er nou gebeurd? Hij verliet het veld op de verkeerde plek. Uh, moest gewisseld worden. De scheidsrechter zei, nou, ga er maar aan deze kant uit. Het is vlak voor tijd, anders kost het zoveel tijd. Nou, zegt hij, dat doe ik dus niet. En dus onethisch gedrag, dat wordt hem verweten. En geen respect naar de scheidsrechter. Hij kreeg een gele kaart. Vervolgens uh, loopt hij gewoon door naar de kant waar hij naartoe wilde. En dat vond hij, uh, scheidsrechter ook weer, uh, niet respectvol. En die kreeg een tweede gele kaart eroverheen. Cedo, dus rood, vlak voor uh, het einde van de wedstrijd. Uh, nou, hoe het uh, verder afloopt, of dat inderdaad twaalf wedstrijden wordt... daarover binnenkort meer, maar opmerkelijk is het natuurlijk wel. Sylvain Chavanel die is in vorm voor de ronde van Vlaanderen komende zondag. Chavanel won, net als uh, vorig jaar, de voorbereidingswedstrijd... het driedaagste van de pannen... Nick Terpstra was de beste Nederlander in de rittenkoers. Hij werd derde. En dan voor alle fans in Breda die dan weer fan zijn van Anthony Leurling. Goed nieuws, ook volgend seizoen speelt hij in Breda. 36 jaar is hij inmiddels, Leurling. Hij speelt sinds 2007 voor NAC Breda. Eerder speelde hij ook al in het seizoen 2004-2005 voor NAC. In totaal speelde hij tot nu toe 194 wedstrijden voor de club. Uh, waarin hij 33 keer 133 zou ik zeggen, mocht hij willen, 33 keer scoorde. Verder speelde hij natuurlijk voor Den Bosch, Herenveen en Feyenoord. Goed, morgenavond is er weer een NOS langs de lijn en dan gaan we langzaam maar zeker vooruitkijken... naar niet alleen de ronde van Vlaanderen, maar ook naar de eredivisie die in een beslissende fase is gekomen. We kijken vooruit naar Herenveen, Feyenoord en rode CPSV. Maar dat is pas morgen. Zometeen eerst met het op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Chris Keijnen. Nog een fijne avond.